We gaan even verder. Yeah. Yeah. Sure. Gewoon de zoger even opzij leggen. En wat ik ga vertellen is, Aide Zoger natuurlijk. Maar uh, we hebben hard gewerkt, nu twee uur. En nu is wat toepassing voor ons, voor het hast, geestelijke werk, individueel geestelijk werk. Vele dingen zijn ons bekend, maar toch wel een beetje accent op iets wat uh, absoluut uh, belangrijk is. Belangrijker kan dat niet, kan niet wat, het, wat ik wil vertellen. En dat heb ik ook in Zoger natuurlijk. Alles is zo uit Zoger gehaald. Maar ik probeer het gewoon met mijn woorden vertellen, maar ook naar kracht. Um, in het geestelijke werk van de mens, alles staat of valt. We hebben nu geleerd dat het chassadim moet zijn, ja, hasadim. Zonder chassadim is er, er niets, ja, we kunnen Chokma niet ervaren. Maar het belangrijkste van alles is om um, um, um, waken over het heet Bried Kodes waken over de het verbond het heilige verbond In nieuws wij zijn dan aan toe om daarover te hebben wij zijn aan het doen om te kunnen luisteren, te kunnen horen waar we het over hebben. Het verbond werd gesloten tussen het licht, tussen de wetten van het Hilal en het volk Israël. En het volk Israël is de voorhoede, voorloper van de. Alle correcties die in de wereld zullen plaatsvinden en dat is ook nog, als het ware, een verzamelbegrip, uh, kracht, dat duidt aan van alles wat in de mens nog uh, ge, um, um, goed is, dat het uh, de wensen om te geven, etc., en daarmee werd dus verbond gesloten. Wat voor verbond was dat? En natuurlijk alle uiterlijke dingen. Natuurlijk is het ook een verbond. Als wij zien bijvoorbeeld welk verbond. De Torah werd gegeven, ja of niet? En de Torah werd gegeven. En de Torah werd gelegd waar daartoe? Waar? In, In zo'n kist. Ja? Hoe heet die kist? Aronaco, dus de heilige, de heilige, zeg je dat? Uh, Nederlands is tabernakel. Tab nee, zo'n nee, zo zo kist, ja, zo werd het. Dus zo'n kist werd gelegd. ik zeg het zo'n kist, want het is, Aron betekent ook tafel. Ook een soort, een soort, een soort. De heilige ark. De heilige ark, ark oké, okay, de heilige ark, ik wil ook. Dus oké, oké, okay, okay, dat is niet goed, hè? ik bedoel, niet, niet, geen, geen goed woord. Dus de heilige ark. Nou, daarbij dus ook, dat is ook dan verbond, laten we zeggen, in globaal, in het algemene. Waarbij de heilige ark is het als het ware de buitenkant, ja, en daarin ligt de Torah. Dat de heilige ark is in dit geval is malchut, en wat binnen is is yesod is de Torah, ja, de Torah zelf, de Torah-rol, is, als het ware, ten aanzien van, de, van het besturingssysteem, dat is dan Jesod. Dus dat is het verbond wat de schepper maakte met het volk Israël. Maar dat is dan bij de buitenkant. Maar hij maakte dan verbond met elke met elk mens... Met, met ieder van Israël. En natuurlijk is het slaat het nieuw in onze tijd. Alles op iedereen op elke mens. Elke mens heeft allemaal precies hetzelfde. Maar welk verbond is dat? Verbond met het jezod. Met, met het fundament. Hier zit alle redding in. En alle vervloeking zit als men dat niet doet. En alle reding en alle vervulling zit juist in dat jesod. In die jesod in de mens. Waarom? Als de mens jesod waakt over zijn jesod, ja? dan, oh, dan is het net zo so dat daarmee kan die dan Licht weerkaatsen. Dat licht komt dan als het ware tot je van de absolute. En je van het absolute die geeft dan die overeenkomstig aan de Malchut, Ja, van de absolute. En dan komt ook dan die mens precies hetzelfde. Dan kan jij geven aan jouw Malchut, En waar is jouw Malchut? Maar goed is datgene wat uitgezet wordt, in, als het ware, waar je je zot is, daar wordt als het ware het gevoel uitgezet en dat moet uitzetten, moet het opzwellen als het ware, daar waar je is. En dat wordt net zoals heelal. Het gevoel wordt ruim, gevoel, ruimte. Eigenlijk, Het wordt niet dan zo, daarom wordt het ook, het ook, wordt het ook gezegd, dat Israël gaat en de schina voor hen loopt. Dan heb je het gevoel, zal je dan, als je het zo leeft, dan ga je het naleven, straks, over al die dingen, dan, wordt het, dan zal bij jou opgaan wat staat in de Torah, dat... Die, ja, dat het volk Israël ging in de woestijn. En, ja, een vlam, zeg je dat, en, en, een kolom van een vlam was voor hen. En, dan, en toen de Egyptenaren willen, of de vijanden willen hen, uh, achter, achter, ja, achteraan, hen achteraan liepen, dan kwam, kwam het ook naar de achterkant. Van de achterkant werd ze, werd ze, werden ze ook beschermd. Wat betekent dat? Als de mensen zijn waakt over zijn Jezus, dan is het zo, dan voor jou loopt als het ware die schina. Dus jij bent verdedigd. dan heb je het gevoel van binnen. Het is echt zo, dat jij bent dan aan de voorkant is schina, ja, dus de goddelijke aanwezigheid. Het is ook net zoals een gordijn voor jouw licht. En dat voel jij vanuit jouw je En dat voelt als bescherming. Het voelt net zoals misschien als een, als een baby in de couveuse. Kuwe, maar, maar dan werkelijk zo. Dat jij voelt dan dat jij vol van leven is en het leven is zacht en fijn en met alle genieën etc. Et dan de malgoed, jij plaatst dan de malgoed voor jou en de pin achter jou. Dan is het net zoals mama aan de voorkant loopt en de papa aan de achterkant loopt. En jij bent tussenin. Geestelijk, zo wordt het gezien. Duidelijk, want het hele, het hele probleem, alle vijandschap, al het gevoel van, uh, dat wij hebben van angsten en uh, f, uh, haat en van alles, komt alleen omdat wij niet verdedigd zijn. Ja, wij accepteren de verdediging niet. We ja, wij proberen dan met de kale omgaan, of dan of dat soort dingen wij doen. En dat komt, let op, belangrijk, nog een keer, om niet ver weg te lopen, maar te komen omdat wij niet waken over de jesot. En daar zit alle redding in de jesot. Waarom? Hoe kom je aan het licht? Hoe kom je aan de schepper? Hoe kom je in contact met de schepper? Dat betekent, de schepper kan je ervaren alleen binnen jezelf. Maar natuurlijk, bij de ook oh, kan je lopen. Oh, kijk nou wat is geschapen, Is de mooie bloem en et cetera, Is het ook prachtig. Maar je wordt daardoor niet. Je, het moet komen binnen jezelf. Je moet het binnen jouw lichaam voelen. Die warmte. Dat leven. En dat kan je alleen doen door je sood waken over jouw sood. Staat geschreven. En zadik, het eh, De zal het aarde beërven. Ja? Allerlei, overal staat het, ja, je moet het allemaal in hierna maas leven. Nee. Staat het zo geschreven in het oran. De zadik moet, de zadik zal de aarde beerven. De hele bedoeling is om aarde te beërven en niet in een hiernaam als, misschien wordt het wel, daar wordt het beter, maar hier, hier niet. Het is niet wat de schepper wil, mijn vrienden. Het is niet zo. Wij moeten hier voelen, aardes ah, betekent, betekent malgoed. De malgoed. De hele bedoeling is om... Onze kilim aan te trekken, langzamerhand naar beneden, totdat wij komen bij ons tot het punt dat heet uh, uh, Bina van de Malchut. Ja? Bina van de Malchut, van het Siloet, als het ware. Natuurlijk is het niet. niet... Kijk, er bestaat zoiets als, als het paradijs van de aarde. Arze paradijs. Zo'n kracht. Natuurlijk, dan ze, ze denken ze dat dit ergens plaats was. Natuurlijk, het was ook in, in het land Israël. Maar het is niet, niet zo belangrijk voor ons. Waarom is, belangrijk is dat In de mens. Waar zit dan het paradijs? In de mens zelf. De hele bedoeling is dat wij komen tot ons paradijs. Ieder moet komen tot zijn eigen paradijs. Paradijs voor de hele mensheid heet dat is dan de the bina van de malchut, ja, yeah, dus, dus in de malchut zelf, de plaats, dus in de malchut, so de bina van de malchut van de Asia, van, he, van de van wereld Asia. Dat is dan de paradijs ganeden, Eden, la de paradijs van de aarde, want de malgoed van het zeloot heet de, het paradijs, het hoge paradijs. Hogere paradijs. Je zult het leren. Eindelijk. Maar eerst moet de mens, de, wij moeten dan bereiken de toestand waarbij wij komen in onze, ons paradijs. En een paradijs in de mens betekent uh, dat wij komen, wij hebben geen in de, in de mens zelf, is er geen malgoed? Ja of niet? We hebben geen malgoed. In plaats van de malgoed hebben we. Eh, wij we hebben wel, maar we ervaren dat niet. In plaats van de malgoed hebben wij we wat? Yesod, Ateret Yesod. Ja, Shin. Dat is wat de bodem die wij moeten bereiken. Wat betekent dat naar Sferod? Dat betekent. Uh, in 6.000 jaar moeten we dat bereiken, dat wij komen, dus als in, in de algemene dienst verrood van mij, dan moet ik komen tot de bina van de jesson. Oké, okay? bina van de jesson. Dat is wat ik, duidelijk? Dus, ah, eerst beginnen we altijd bij, met de keter, ja of niet? Ketter eerst, het licht komt in de keter, dan moet de keter, algemene keter van mij... Van Kilim bewerken, ja of niet? Het licht komt in de keter. En dan komt het, ga ik dan verder mee ontwikkelen. Dan ga ik de Gogma, komt licht, nog een licht, et cetera. Totdat het allemaal zakt dat ik moet komen tot de ware Jezot. Dus wat betekent de ware Jezot? De echte Jezot van mij. Ja? Dus de algemene Jezot. Waarom? In elke sfera heb je ook Jezot. En dat moet je ja. ook waken. Over elke, i, wij hebben dus, daarom hebben we vier jesodot. De in de, met de mens werd dus de, het verbond getekend voor vier jesodot. Ja? Vier maal jesod. Jesod in de ogen. Nu weten wij waarom in de ogen. Waarom is het in de ogen? Omdat de mal goed werd ook opgestegen. Waar naartoe? Herinner je nog bij Arie ...naar de ogen, naar de, naar de... openingen van de ogen... ...daarom bij ons is het precies hetzelfde. Dus wij moeten dan... ...in de ogen... Ons, ...met onze ogen kijken... ...komen met onze ogen... ...tot Jezod... ...van de ogen. Dus het fundament van de ogen... ...betekent, wij moeten kijken daar... ...ook daar bestaan de gradaties. Dan moeten we dan... Kijken, ...komen tot Jezod, het fundament van de ogen, betekent dat ik moet daar vanuit je soort van de ogen, moet ik dan het licht weerkaatsen, betekent dat ik moet opletten, dat ik als ik wil, komen tot mijn paradijs. Duidelijk, als ik niet wil, dan heb ik alleen ellende. Dus elke mens kan komen tot zijn paradijs. Ja, en paradijs betekent dat je komt tot je algemene, tot jouw algemene sfera jesode ja? en dan jesode heb je dan als het ware de helft van jesode we kunnen zeggen drie alleen maar de bena van jesode maar we kunnen zeggen zo Eigenlijk. Uh, maar en dan niet meer, waarom niet de rest komt alleen de, na de komst van de machine. Ja? eerst komt het licht ontbrekende gar van de chogma. Van 6.000 jaar kunnen we ontvangen alleen maar wak uh, van de kochma, zes van de kochma, de ware kochma. En dan komt het een ware kochma, dan kunnen we dan, daar, daarmee wordt het licht, komt dan zal komen tot de rest van de jisod. Ja, het licht zal dan komen tot de rest, de rest van de jisod zal vullen. En daarna komt nog de Mashiach, de, de tweede fase, waarbij het licht zal het licht zal komen nog in de maalgoed. Dat is dan de maalgoed. De maalgoed zal gevuld worden. Maar dat is dan na de 6000 jaar. Het is na, na, bij de komst van de Messie. Maar onze taak is nu. Let op. Geen andere manier van redding. En dat is de redding. En als je dat elke dag. Elke moment oplet. En waakzaam bent. En langzamerhand gaat het vanzelf worden. Automatisch gaat het gebeuren. Maar eerst moet je oefenen. Zonder oefenen gaat het niet. Heel? Dus, we hebben dan vier jesodoten. ja, Vier fundamenten in onszelf. Zoals we hebben geleerd dan vier verbonden. In, het o in de ogen. Jij moet kijken met een goede oog. Geen bedroog mogelijk. Wil jij jouw paradijs wil je echt leven dat jij tot vervulling komt, dat je alles zal ontvangen wat je wil, en dat je goed gaat, zal gaan in alle opzichten, dan moet je je zoden waken, je zood van je ogen. Dat is de peer, dat is het meest voor de hand liggen, het, het hoogste, het, het, het eenvoudigste, ja, van boven, ja of niet? Want ketter spreken we niet van ketter, kilim, het is, wel, spreken we wel, in, maar ketter is toch wel, het is net als potent, potentie alleen maar, het is maar gochma, dat is al, vanaf gochma begint al de aviut, de wensdikte, vanaf de gochma, en daarom is het uh, de ogen. Dus opletten met je ogen, totdat je komt, tot je soort van de ogen, betekent tot de, tot de Brit het heet verbond van de ogen. En dat betekent in de elke situatie dat jij eruit moet kruipen om niet kwaad te kijken naar iemand anders. Om gunnen de ander. En wie kan het? Zeg maar wie, als iemand van jullie zegt dat je dat wel doet. Nou, dan, dan, dan weet ik niet. Dan moet je, waarom zit je dan hier? Dan ga ik, ga ik zitten en jij gaat op mijn plaats. Ja, dus niemand van ons kan dat. Ik zeg het jullie. Niemand. Ja? En doet er niet toe, maar wij proberen. Wij niet proberen. Wij moeten persistent zijn. we moeten overwinnen dat. En dat is wel gegeven aan de mens. Dat te overwinnen. En wat ik jullie nu vertel, is een concreet programma. Elk moment kan je dat doen. Je kan altijd jezelf. En als je traint jezelf, dan zal je altijd... Jij ja, ja zal al, uh, als het ware, uh, een, een signaallampje, zeg je een lampje, een signaallampje zal als het ware hebben. Als je dan voelt opeens dat jij iemand benijdt, of iets anders, doe je alleen aan jezelf kwaad, niet aan anderen. Word je dan minder daardoor, omdat jij, omdat jij hem benijdt, word je dan minder daardoor. Ja, gaat iets af van zijn villa. Ja, van je buurman Dat gaat af van zijn villa, omdat jij hem beneden. Nee, absoluut niet. Dus jij moet gunnen. Jij moet gunnen iedereen in alles. Eigenlijk. ondanks jouw allerlei, jouw berekeningen die je kan maken. Nee, maar hij is toch een schurk. Hij is toch een, een dief. Nee, jij moet het gunnen. Waarom? Je werkt aan jezelf. Je kan niet boven jouw massa uitkomen, Duidelijk. het is niet gegeven, de mens kan alleen vanaf massag en naar binnen dat is alleen wat je kan dus als je gaat iemand beneden zo, wat ga je doen, jij loopt als het ware buiten jouw krachten, naar buiten loop je, dan is het net als de hond, hond die uitgelaten wordt wanneer zo'n storm dat zo geweest was, vorig jaar wanneer was dat, ja het geweldige storm, en jij haalt het hond, jij gooit het, jij zo schopt jouw hond naar buiten, Ze ga wandelen. En jij zit thuis, ik ga niet, het is een storm, maar jij moet wandelen. Ja, zo doe je ook met jezelf, met je eigen krachten, als je gaat iemand beneden. Of jij kan, of jij iemand niet gunt. Overwin jezelf, en gun hem. Ja, als, je, als het jou, opeens je voelt dat jij hem dat jij, dat dit jou pakt. Dat jij kijkt ergens tv, je ziet iemand daar loopt met mooie briljanten, mooie diamanten, etc. Wat dan ook. En jij hebt het gevoel dat je, dat tekort, jij voelt jezelf een beetje minder, etc. Dan ga je op dat moment jezelf knagen aan jezelf. Heel? Dus het is een praktische iets wat ik jullie vertelde. Zo hard vertelt het ons. Geen andere manier. Alleen opletten op jouw zoot. En dat is alleen maar nog... Alleen nog... Jesuit van de ogen. Het is nog alleen de ogen. Jij hebt toch niets gedaan? Ja? Jij zegt, ik kom toch niet aan? Ik kom er niet aan. Ja, ja je kijkt naar mooie vrouwen. En, jij doet al van binnen al hele... Hele verhaal. En, jij bent al zo ver. Weet je wel? Maar ik kom, er, ik kom er, toch niet aan. Heel, ik loop toch met een hoed of dat, hoe dat erin toe. Ik ben toch wel, ik ben toch wel heilig. Ik ben dat. Maar eigenlijk let op van binnen dat jij jezelf niet uh, voor de gek houdt. Eigenlijk wat wij leren is tot vervulling komen er is. De schepper is absoluut en met de absolute waarheid. Duidelijk, onze schepper, is de, schepper die, is de absolute waarheid. Geen leugen kan aan hem kleven. Dus wil je volmaaktheid, wil je vo volledigheid, kan niet anders. Dus met de ogen moet je alles doen om gunnen, om goede ogen te ontwikkelen. Niemand heeft dat van ons, van origine. Ja, we moeten wel opbouwen dat. Dat is wat betreft je soort van de oog. Daarna komt de, de zwaardere, zwaardere je soort van de bina, van de mond. Dat is bina, van de mond. Dan moet je ook opletten wat, in, wat het allemaal is. En in de mond, laat, laat, laat op nog, met de ogen bestaat ook innerlijk en uiterlijk. Alles bestaat uit innerlijk en uiterlijk. Jij kan, kan buiten kijken, maar jij kan ook je ogen sluiten. Zo. En kijk, ik kijk niet. En zo lopen, zoals ik had geleerd toen ik met de hoed liep. Jij moet niet kijken naar vrouwen, maar moet alleen de hoge ogen naar beneden doen. Zo. Naar beneden om niet te kijken naar vrouwen. Dan zag ik nog meer vrouwen. <lacht> ja, dan zag ik dat. Kijk ik niet naar vrouwen, maar van, mijn ogen waren dicht. Net als een ijzel, maar ik graag heel veel meer vrouwen zijn voor mijn geest. Dat? Dus dat helpt niet. Heb je dat? Dus onthoud het erg goed. Het bestaat innerlijke en uiterlijke. Ook innerlijke ogen en uiterlijke ogen. Let altijd op dat jij kan misschien uiterlijk wel dat handhaven, maar innerlijke ogen, jouw innerlijke ogen, dan die, daar markeert wel veel. Onthoud het erg goed, dat van binnen ook de, de schepper kijkt ook dus dat licht kijkt ook door jou heen, absoluut, doorschouwt jou volledig, er is geen, ver, ver, er is geen ver, verborgenheid voor hem. Onthoud dat er goed, er is geen verborgenheid voor het licht van de waarheid. Als je iets verbergt daar, je kan het wel, voor de mensen wel, je hoeft niet iedereen jouw hart uh, uit... Zo, uh, uitstorten aan iemand. Maar voor de schepper, daar moet je geen geheimen houden. Maar ook niet, ook wel bescheiden zijn met het licht. Ja, duidelijk dus, zoals Moshe. Hij keek niet naar die struiken, dat struik wat hij zag, dat het daar de schepper was. En dat werd hem gerekend dat hij echt het beeld van Hashem kon zien. Door het niet kijken kon hij het beeld het mona van het schepper kon je zien. Oké, okay. nu komen we naar de, naar de mond. Dat is al zwaarder karwei. wij, de mond. Duidelijk. Ook hier hebben wij uiterlijk en, en innerlijk, je de van de mond. Duidelijk. Uiterlijk kan bijvoorbeeld nog hanteren, iets, maar innerlijk niet. En. Verschrikkelijk kan het zijn. Zoals bijvoorbeeld Bilam. De zoger vertelt dit. En de zoger vertelt erg een geweldige ding: dat tovenaars, ja, en beschwerders, et cetera, zij weten de manier, op welke manier zij kunnen dan de ander slecht doen. Niet slecht doen, niet slecht aandoen, maar aan aanwakkeren bij de andere slechte, slechtheid, als het ware. Zij Ze altijd zeggen goede dingen over de ander. Ja, van buitenkant, maak die mooie woorden. Vaak hoor je ook bij de mensen hier ook in onze wereld. Ze zeggen goede dingen over de ander. En we weten niet wat de bedoelingen zijn van binnen. In sommige foto's zei: je moest het graf inprijzen. Graf, ja, precies. Graf inprijzen, erg goed. Je moet het graf inprijzen. Zo is het. Echt goed, wat die, zo, is het, zo moet je zo zien, dat het komedie is. Maar je moet niet kijken naar een andere. Je moet leren van de andere, je moet je leren bij jezelf. De mond, dat is een... En als je dat niet naleeft, niets kan je helpen. Jij kan bidden, dag en nacht. En als je je mond niet kan beheersen, kom je tot je soort van je mond. En nog van binnen, ook van binnen... Je kan zo mooi, maar van binnen kan je iemand uh, enorm veel van binnen praten als het ware. Zonder woorden te praten. Dat heet ook praten. Dat heet ook praten. Dat moet je overwinnen. Geen andere manier. Ik zeg het nog een keer. Dus naast wat wij doen die zoger we leren, ja. we leren zoger andere dingen. Dat is bombarderen van jouw innerlijk. Ja? Bestoken als het ware. Dat is werk wat we leren van de, de leer zelf. Ja? Andere dingen die we leren. Maar de toepassing, dat moet je zelf doen. Dus die vier verbonden naleven. Dat moet je zelf doen. Eindelijk? Dus over die praten, over de mond-mond. Het is verschrikkelijke kwaad van, de, van het mond. De mond om, die, om daarmee te kunnen. Om. Ook let alles altijd op, op de, van binnen. Hoe jij van binnen, welke intentie heb jij, om, om, waarbij je iets zegt. Je moet niet bekrompen, iets zeggen over een ander. Doe er niet toe wie dat is. Of jouw vriend is, of jouw vijand is. Het is niet anders. Onthoud dat erg goed. Anders is het een komedie. Dat is, je wil de snelste weg. Doe dat, wat de ons zegt. De volgende is het verbond van het hart. Dat is Tiferet. Oké. Okay. Dus de eerste is Hochma, Ogen is Chogma. Ja of niet? De mond is Bina. Het hart is Tiferet. En daarna, daarna komt nog zo, omdat we goed niet hebben. En daarmee, als we die vier naleven, hebben we de naam Hawaï. En alleen dan hebben we geen naam Elohim zelfs. We hebben dan alleen maar alleen maar de volmaaktheid, want dan, dan pas le, le, leunen wij aan de naam van Hashem. Oké? Okay? Mm -hmm. Dus de volgende is jouw hart. En Dat is antiferet. Je hart moet je niet haten. Je moet komen tot de Jezot van jouw hart. Ja, Jezot van jouw hart. Dat is ook het verbond. We hebben het veel daarover gesproken. Maar ik wil... Langzamerhand kom ik tot het vierde. Ik spreek alleen over drie, om te komen tot het vierde. Dus niet haat in iemand anders. Ook niet eens, niet eens in je... Uh, en, en als het komt, haat, of zelfs een, een fijne iets, of een, of een bedekte vorm, weet je, een bedekte vorm, soms zeggen we dat... Oh, wat een mooie jurk zo, so, maar, maar bedoelen we heel iets anders. Jij moet altijd letten van binnen wat jij bedoelt eigenlijk, echt, echt, En dan zul je zien, dat jij zal opeens, jij zal al die al ellende die veel minder worden, minder, en minder, minder, minder. niets anders red. alleen dat. Plus natuurlijk de leer wat we leren, maar zonder toepassing is het is theorie. En uiteindelijk, dus alle, alle hartelijke uh, eigenschappen, dus haat, neid, allemaal, dat komt allemaal uit het hart. Het is veel moeilijker dan de mond. Duidelijk, de mond kunnen wij soms prijzen van alles, maar in het hart, da daar heb ik de, wie heeft de toegang. Daar? En daarna komt nog de laatste, en dat is het, de, het belangrijkste van halen. Dat is de jesode. De ware jezood, jezood van de Yesod. Want alleen van de Yesod, van de Yesod kan ik dan het licht chochma aantrekken. Eigenlijk. Want kijk, jezood, wat is Yesod? Yesod heeft in zichzelf chasadim en gvorot. Alles heeft in zichzelf. Yesod is de middellijn, heeft in zichzelf. Rechts heeft en links heeft hij uh, uh, uh, gwoera. Dus jezood, let op, alleen Yesod heeft deze eigenschap, waarbij Yesod heeft, en Chochma, en Chassadim, dat is waarover wij hebben ge geleerd, nu bij Rabbi Shimon, duidelijk, dus links is Kvorot, dat is ook Chochma, en de links is Chassadim, dus Yesod heeft die twee met elkaar, Yesod is al volmaakt, als het ware, duidelijk, en die Yesod daar moeten we waken over. En dat moet je leren. Dat moeten we allemaal leren. Eigenlijk. Wat je daarmee doet, hoe je daarmee doet. Van binnen natuurlijk, maar ook van buiten. Eigenlijk. Niets, niets anders. Ik zeg het jullie: het is niet weg te lopen van. niet op een andere manier. Men kan dat niet op een andere manier iets. Ik zeg dat substitutie van dit werk door een iets anders te bereiken. De jesot moet je dan waken over de jesot, want dat is het verbond. Alleen door jesot kom je tot het licht, tot de schepper. Andere dingen niet. Wat ze allemaal zeggen, w -w -w -w, praten, praten. Als je jesot, via de Jezot, kom je dan naar boven, naar, naar, naar de schepper. Je gaat het weer weerkaatsen en dan komt in jou jij gaat van je zoot ja naar boven iedereen ziet het, wat ik bedoel van je zoot omhoog ga je He, het licht dus jij gaat binnen jouw zoot. ja, ja dus er zitten ook medische hier ja? ja bedoel ik bedoel niet met een katheter natuurlijk maar wat ik bedoel, maar ik bedoel, zo moet je geestelijk zien hoe dat zit in elkaar. Jij moet de krachten van binnen optellen, uh, natuurlijk van binnen de plaats waar jouw Jesod is. Wie waakt over zijn Jesod, die zal ook de toekomstige wereld zien en deze wereld zien. Die zal in deze wereld goed leven en zal ook de toekomstige wereld dus dat is erg belangrijk wat ik wilde zeggen en daarmee komen we ook tot onze uh, Ganeden, tot onze persoonlijk ah. uh, uh, paradijs Eigenlijk, paradijs is er, maar daar moeten, moeten we binnenkomen en opbouwen ja? alleen door die vier verbonden, maar het belangrijkste is natuurlijk de... Het laatste, laatste station is natuurlijk de... Je Natuurlijk wie waakt over de je van je zoot, dan automatisch wak je ook over alle andere. Duidelijk? Mm -hmm. Eindelijk of niet? Ja, maar je kan er niet beginnen. Ja, precies. Dat is aan het eindstation. Dat je begrijpt het. Maar als je dan begint ook van het eindstation, betekent dat jij, als het ware, jouw ogen voor alle anderen sluit en gaat alleen aan dat laatste werken. Van Jezod, waar Jezod is. Jezod van Jezus zelf. Dan zullen alle anderen, als het ware, jou vergeven worden. eigenlijk Dat betekent... Als het, ware, het kan niet anders. Natuurlijk moet je eerst met je, met, met je ogen goed kijken. Alle anderen moeten dat naleven. Maar wie wil sneller en wie wil niet sneller? Wie kabal moet, moet alles op alles zetten om het snelste, de snelste manier te doen. De snelste manier om karwei af te maken. En dan is het Richt jezelf op de soort van de jesot. Zijn het je seksuele begeertes? De begeertes zitten als een buiten... Natuurlijk. Dat zit een buitenkant. Dat is een buitenkant van die... Natuurlijk ook dat. Dat is het. Natuurlijk over, overwinnen. Duidelijk. De begeertes. Wat de seksuele is. Natuurlijk. Ik weet niet. Natuurlijk kan ik een beetje daarover hebben nu. Maar... Uh, als je iemand zegt dat het seksuele begeerte dat is iets, iets, niet, niet iets wat gecorrigeerd moet worden dan in onze wereld, dan natuurlijk dat vind ik belachelijk. Maar daarom gaan ze ook naar de knopen, daarom is het hun leven is van psychiater naar een, naar een sociale, werk, wer, sociale werker, weet ik veel, en dan weer naar een afkeerkliniek, eigenlijk naar al ja, die, die dat, of naar iets anders. En dan, van de, van, en dan weer naar een uh, naar een ziekenhuis voor dat we, we, allerlei ziektes etc. nou duidelijk wie kwaliteit wil ik spreek alleen van kwaliteit we spreken niet van de massa van de massa mensen duidelijk ik spreek alleen van de kwaliteit en niet van de van de massa mensen massa mensen je dat ik hem zeg nou wat is het nou Waar heeft hij het over? Maar ik spreek alleen van de kwaliteitsmens. Dus een mens die aan zichzelf werkt en die wil zijn vervulling zien, hier op aarde. En niet uh, hier namens, ja, weet ik veel. Daar ook natuurlijk, maar als ik hier niet bereik, dat, dan zal ik ook daar, zal ik ook daar niet bereiken, duidelijk. Dus ik hier op aarde. Wat betekent dan die seksuele begeertes? Dat ik moet de baas zijn over mijn seksuele Eigenlijk. Ik moet zien wat ik daarmee doe. Ik zeg niet dat iedereen moet zelf, zelf voor zichzelf weten wat hij doet. Heellijk. Er zitten jongere mensen bij, er zitten wat oudere mensen erbij. Als je wacht tot dat jij 93 wordt of 97, dan zit je en dan lukt het jou wel. Dan ben je een beetje te laat. Weet je? Dan, dan is het niet. Maar jij moet proberen zo eerst, zo vroeg mogelijk. Duidelijk. Zo vroeg mogelijk. En heb je niets nodig meer. Wat heb je nodig? Eigenlijk. Anders moet je goed opletten. Wat je doet. En de begeerte. Wat je hebt ook. Seksuele begeerte. Moet je weten daarmee om te gaan. Niet niet te Ik zeg niet dat het niet te hebben. Ik zeg niet dat het hebben. niet wat hebben of niet hebben. Hebben is, nee, hebben is, kan of, je niets de aan doen. Niet niet aan de ja, de ja. Je, precies. Kijk, dat is aan iedereen gegeven. Duidelijk. Het is niet een kwestie van hebben en niet hebben. Iedereen heeft dat. Ja, tot het laatste snik. Tot het laatste snik, iemand eh, zegt, mens, oh, zelfs zit je dan in een bejaardenhuis, bejaardenhuis die 97, ja, maar je oh, zit al in de rolstoel. Maar de ogen, die, die zijn droog. De ogen kan je niet zetten in de rolstoel. Ja of niet? Die rollen vanzelf. Die rollen vanzelf. Die rollen vanzelf. Naar alle kanten toe. Eindelijk of niet? Dus, wat te doen? Wat te doen met... Natuurlijk, daar zitten de, de krachtigste... De krachtigste... Het is een krachtigste begeerte... In de mens natuurlijk van origine die seks, dat seksuele drijf van de mens, en dat is gewoon een materiaal waarmee wij geboren zijn. Maar betekent niet dat ik moet alles toegeven, wat die dan al, allemaal wat die, me, wat die bij mij ja, veroorzaakt. Die wil dat nog. Jij moet kijken wat je ermee doet, Deelig. en zo zijn ook allerlei alle andere. Begeertes die in ons zijn. Huh? Kijk, al die begeertes zijn, uh, komen door de wens om te ontvangen voor zichzelf. En jij moet leren, één ding, dat alles wat jouw wens om te ontvangen voor zichzelf jou influistert, jij moet niet op ingaan. Je moet er niet op ingaan. Ja, maar ik heb wel daar, weet het, ik heb daar die vlindertjes in mijn buik. Dan ben je slaaf van jouw vlindertjes. Kan, wie kan jou helpen dan? Als je dan? Ja, ik kan je niet doen, Vlindertjes in mijn buik. Dan kan je niet doen. Wie, wie kan jou helpen dan? Niem, niemand. Je moet niet op ingaan. En als het nodig is, als je dat zo nodig vindt, jij zelf vindt het nodig, dan moet je het doen. Ja, maar het velt op, ja of niet, zo zeg ik het. Dit het is, is ook geen excuus. Jij moet degene zijn die bepaalt hoe en wat. En niet ja, ik heb zin. Als je zegt, ik heb zin, betekent dat jouw wens om te ontvangen, heeft jou overmeesterd nu. En die heeft jou gezegd, jij hebt zin. Jij nu moet je zin hebben. En jij gaat net zo als een schaap, jij gaat net als een schaap onder de mes. Maar hoe weet je dan dat je uit een andere opdracht naar wie je luistert? Ja, dan moet je wel weten dat je moet het brengen naar, je, naar, het, naar de gedachte. Elke wens moet je brengen eerst naar de gedachte. Dus niet, niet vergeestelijken, dat is iets anders. Dat is niet, niet goed. Maar je moet het eerst brengen naar jouw gedachte. Eigenlijk. Je moet het doen op een manier. op een volwassen manier. betekent dat je niet. dat, niet, dat het niet bepaald wordt door je lichaam. Maar dat jij dat doet. Euh, bewust. Eigenlijk. Dat het uit hier komt, uit jouw hoofd komt, en niet uit een of een andere plaats in jouw lichaam. Eh? Altijd komt uit, uit, de, uit de hersenen. De hersenen moeten er regelen dat regelen. En niet doen dat, dat kinderlijk spontane dingen die waar da, waar daarna, waarbij daarna je daarna alleen, alleen maar de kater van heeft. Eh? Dus jij moet erg zorgvuldig daarmee omgaan. He. Ik zeg het aan jullie omdat. Je, omdat uh, wie kan het vertellen? Maar ook, wie? De, de hersenen? Is het ook toch vanuit de wens om te ontvangen? Ook nee, nee, absoluut niet. Vanuit de hersenen moet het zo zijn: Ik heb een partner, ja, een vrouw of een man erin toe, en ik heb daarmee een relatie. En ik heb een bepaalde plicht. Ik heb mij ik heb mij, als het ware, een verplichting op mij genomen om met je partner om te gaan. We zijn getrouwd of we wonen samen, dat is jouw, maar dat is jouw, ja, jullie, ja, jullie um, keuze. En wat je daarmee doet, dan moet je dat doen als plicht ten aanzien van de ander. Ja, maar genot. Ja, maar het is mijn, mijn begeerte. Beheer, Jij doet een plicht ten aanzien van een ander. Leren dat. In wijze niets verandert. Duidelijk, de ander merkt niets daarvan. Maar jij doet jouw plicht. Je mag van die plicht wel genieten. Huh? Van het geven mag je wel... Precies. Jij geniet natuurlijk. Maar jij geniet niet... Jij geniet met jou... Mm -hmm. met jou door jouw geven. Erg goed. Ja, gezegd. Jij geniet niet dat jij geniet voor jezelf. Ik vind het lekker... Lekker, ja, of dat weet ik veel. Oh, dat is lekker, nou Dat is net als een, uh, net een, ja. Jij moet het genieten van binnen dat jij, dat jij het geeft aan de ander. Dat de ander geniet daarvan dat jij hem lief heeft, of Als je dat zo wil. Maar leren dat, leren dat het dat niet, geen andere manier bestaat. Dus, ...zeer waken over jouw je soort betekent niet zielig... ...het is niet iets dat je droevig... je moet ervoor zijn... ...oh, zij ontnemen... ...op die manier word ik al... Oh, ...mijn spontaniteit wordt ontnomen... ...niets van je wordt van jou ontnomen... ...alleen de intentie verandert... ...duidelijk... ...intentie om te geven... ...precies... Yes. ...en zelfs dat als je dat doet... Ja. ...dat zal je zien dat jij... ...daardoor als je die intentie hand, aan handhaft... ...om te geven... Ik zal je zien dat jij niet meer zal doen met jouw is zo dan strikt noodzakelijk is. Eindelijk. Nou, nog een prettige week.